Uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Tijdens zijn bezoek aan Nederland heeft de Dalai Lama... morgen een korte ontmoeting met slachtoffers van seksueel misbruik... door boeddhistische leraren. Daarmee geeft hij gehoor aan de oproep van twaalf slachtoffers. Voor zover bekend is het de eerste keer... dat de geestelijk leider met misbruikslachtoffers gaat praten. De verdachte van de steekpartij op het Centraal Station van Amsterdam blijft 90 dagen langer vastzitten. Jawed S. wordt verdacht van het neersteken van twee Amerikaanse toeristen eind vorige maand. Die raakte daarbij zwaar gewond. De 19-jarige S. werd door agenten neergeschoten. Uit zijn eerste verklaringen bleek dat hij handelde met een terroristisch motief. Volgens zijn advocaat voelde hij zich beledigd door Geert Wilders... vanwege een video met cartoons van de profeet Mohammed... en de cartoonwedstrijd die de PVV-leider wilde organiseren. Zeker een kwart van de bomen die vorig jaar zijn geplant... ter herinnering aan de MH17-slachtoffers, is dood. De ondergrond van het terrein in Vijfhuizen bij Schiphol... zou niet genoeg water doorlaten. Volgens de stichting Monument MH17 wordt er gewerkt aan een oplossing... Orkaan Florence, die afkoerst op de Amerikaanse oostkust, is in kracht afgenomen. Het is nu een orkaan van de tweede categorie. Het Nationaal Orkaancentrum waarschuwt dat het gevaar nog niet is geweken. Verwacht wordt dat de storm aan het einde van de middag de Amerikaanse oostkust bereikt. Inwoners van Dordrecht proberen te voorkomen dat er een standbeeld van Willem van Oranje in hun stad wordt geplaatst. Tegenstanders hebben honderden handtekeningen aangeboden aan de burgemeester. En dat zijn er genoeg om het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. De tegenstanders zeggen dat in Dordrecht de gebroeders De Wit al met een stambeeld worden herdacht. En die zijn vermoord door woedende aanhangers van Oranje. Het weer. In een groot deel van het land blijft het droog en breekt de zon door. In het noorden valt vanmiddag een enkele bui. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeers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 lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Hartelijk welkom op deze blije donderdag. Met uh, ik hoop alleen maar blije luisteraars. Jij bent ook blij toch? Nou. Oh, ik ben zo blij. Is dat zo? Ja, ik wel. Ik ben heel blij. Cool. Goed, uh, ja, ik was even te laat met het instarten van de jingle... maar dat komt nu tu de tune, omdat we de even zeer geanimeerd zaten te praten hier. En daar worden we zo blij van, daar hè? Daar worden we zo blij van. Nee, maar hoe kan je nou niet blij zijn? Nou, de zon schijnt. Dat is de bedoeling, de zon schijnt. En, uh... wij, en, en je hebt twee zonnetjes in je radio. <lacht> Zou ik denken. Toch? Ja, ja, ja, ja. En er zijn allerlei hele positieve geluiden... en dat is ook natuurlijk wel erg leuk... Onder andere als... Uh, hey, we moeten toch even de even vereniging ontsteken, hoor. Ik vind toch... Uh, hey, uh, sinds Cor uh, weer uh, nachten doordraait... We willen een goede non-stop. Dat is wel leuk. Ja, zeker. ja Ga ja. ook zeker weer luisteren. Want we weten dat het de afgelopen tijd... een, een, een beetje uh, ja, raar liep met die non-stop. Veel nummers hetzelfde. Maar dat is nu definitief verleden tijd. Geweldig. Het is, en het is weer heerlijk om als van oud naar CFM te luisteren, Zo zoals we altijd gewend waren. Ja. Met heerlijke gevarieerde muziek, fijne nummers... waar je echt blij van wordt. Rupi. Waar ga je naartoe? Ben je weg? Oh, hij hangt ineens over de mengpaneel heen. Gaat het wel goed, uh, collega? Oh, ik, Maar goed, uh, we gaan weer een lekkere... Ik zet even de microfoons ja. wat minder hard. Oh. Want die vervormde een beetje. Dus uh, oh, gewoon jee. even... Oh, ja. Ja, moet je ook op letten? Ja, zeker. Ja, ja. Ik zou niet weten en, en waar nog wat. Ja, dan nog wel, dames en heren. Als u toevallig ja, ja, luistert en ja. u denkt van... Hé, hey, zie je, wel, Zandvoort Leus, leuk programma. Ja. Zou ik wel iets voor willen doen? Ik ja. zou wel willen. Ja. Uh, kan, hè? oh ja? Wat, ja. wat kunnen mensen doen dan? Nou, mensen kunnen programmamaker worden bij dit programma. Oh, mag staat dat? Van, bij jou? Ja. ja. ja? Oh. En uh, techniek mag ook. Oh, ja. Dus, uh, uh, sidekick? Sidekick, sidekick, sidekick mag ja. ook. Dus uh, denkt u van, uh, bruh, bruh, bruh, gezellig, dat lijkt me leuk. Nou, ja, meld u, want... meld u aan. Mogen we het vertellen waarom? Ja, wij gaan uitbreiden. Ja, we gaan uitbreiden, dames en heren. Ja, want heel, we draaien ja. nu maar drie dagen per week. Ja, en dat wordt we, ja, we deden vijf, maar we willen er zeven van maken. Ja. Dus, daar zijn mensen voor nodig. En, uh, dus. dus we zoeken enthousiaste collega's. Die het zij het mengpaneel willen gaan bedienen. Dat kun je natuurlijk leren als je zegt: Van ja, ik kan dat nog niet zo goed. Maakt niets uit, kan je allemaal Prachtig leren. Genoeg. En. Uh, ja, als dus, een je van via bestuur uh, apenstaatje.cfmzantwoord.nl. Toch? Ja, het zou hartstikke leuk zijn. Ja, dus ik het lijkt me heel leuk wat nieuwe collega's. Ja, dus, uh, Jou we ken ik het nou, een, nou wel. Ja. Ja. ja? Meld u aan, eh, solliciteer. Nou, solliciteer, dat klinkt dan zo gewoon, laat even Meld weten dat aan, je geïnteresseerd ja, bent. Via bestuur, apenstaatje, zfmzandvoort.nl Leuk, leuk, leuk. Word ik ook weer blij van. En nu gaan we naar de 3-in-1. En die is na, vandaag eens een keer samengesteld door Dolly. Nats om mijn Nou, betieven. zet hem maar weer af, die radio. Dan kan je ook voor 10 minuten weer inschakelen? Gooi hem er maar in. Ik, uh, ik heb drie nummers uitgekozen van Genesee. Nou, laat horen dan. Nou, hij draait hoor. Spoed is van die knopjes af, Drie in één in één. A secret stay Ja, ja, Jan oh, ja, ja, ja We gingen tegelijk praten. Ja, gezellig zo, ja. Ga ja, ja. je gang. Janice Ian, dames en heren. En met drie prachtige liedjes. Fantastische zangeres ook. Uh, ze heet officieel uh, Janice uh, Eddie Fink. En ze is geboren in New York op uh, 7 april. Hey, één dag later dan ik. Uh, in 1951, dus ze is, uh, even denk hoor, 67 is ze. En ze is Amerikaanse singer, songwriter en auteur. Jawel. En uh, dat is niet, niet gering, want hij heeft hele mooie liedjes gemaakt. Deze dame. Uh, in, uh, Janice, uh, Ian leerde al op driejarige leeftijd piano spelen. Uh, van haar vader een daar En op veertienjarige leeftijd debuteerde zij met een zelfgeschreven liedje Society's Child... Dat haar eh, in de Verenigde Staten van 1966 meteen nationaal bekend maakte. Top 15 notering maar eventjes in de Billboard Hot 100. De tekst ging over een relatie tussen een blank meisje en een zwarte jongen. En de discussie of zoiets wel kon. Branden los en Janis stond in het middelpunt van de belangstelling. En uh, ik heb voor een paar weken geleden nog een liedje van haar gedraaid... samen met Connie van der Bos. Connie van der die was een heel groot fan van Janice Ian. En er is één plaatje waarin Connie samen met Janice Ian zingt. Dat heb ik een paar ben je dat nou? Ja. Oh, wat weken, leuk. Een paar weken geleden heb ik dat gedraaid. Oh. Maar goed, welke nummers heb jij gedraaid? Vertel eens. Oh, nou heb ik het net weggedraaid. Want ik... Uh, uh, nou ja, Run Too Fast... Ja. En uh, als laatste, uh, daarna hoorde u The Other Side of the Sun. Ja. En als laatste het prachtige en veel te weinig gedraaide nummer, Photographs. Ja, heel mooi. Goed, um, doordat wij <coughs> de fout vasen. <coughs> gaat het, meisje? Ik verslikte me. Stik niet, <laughs> ja, hoor. Ja, Stik niet, je hebt geld gekost. <coughs> Hé, hey, um, we gaan nog één artiest in het licht doen. Maar uh, we doen er één voor het <coughs> nieuws en één na het nieuws. Maar we ja. dat maar doen, dat lijkt me wel verstandig. Want anders dan uh, gaat, het, uh, gaat het niet goed. Uh, dus we krijgen één liedje en straks krijgt u er nog één. Ik beloof het. Ik beloof het. Eerlijk. Gaat echt gebeuren. Artiest in het licht. Peter Cetera. Van Chicago. You're the inspiration. You know I love Now. Met het uh, stemgeluid van uh, Pieter Citera. straks uh, wat meer informatie... bij het tweede nummer wat na het liedje van de Zuidkik komt. Want <coughs> ja, we zaten even in tijdnood. En uh, de klok is nou helemaal onverbiddelijk. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, ja. Uh, Goedemiddag. Hier volgt het uh, nieuws van vandaag, gisteren en misschien nog zelfs wel daarvoor. En van de dingen die nog gaan komen. Spannend, hè? Um, het kan je bijna niet ontgaan zijn trouwens. Gisterenavond de lucht boven de hele provincie en hierboven Zandvoort kleurde schitterend oranje, rood en paars. Maar ja... Hoe ontstaan die verschillende tinten nu precies? Misschien is dat wel leuk om eens een keer te vertellen... want NH-nieuws-weerman Jan Visser heeft uitgelegd hoe dat komt... dat er zo'n mooi schouwspel uh, ontstaat. Het kleurenpalet komt tevoorschijn op het moment dat de zon ondergaat... en dus ook onder de wolken zakt. En van daaruit schijnen die zonnestralen tegen de onderkant van de wolken aan. En afhankelijk van de dikte van de bewolking, het vocht in de lucht en de afstand die de zonnestralen afleggen, krijg je verschillende kleuren te zien. En daarom waren er ook onder andere prachtige rode oranje en paarse gloeden. De fabelachtig mooie zonsondergang werd door veel Noord-Hollanders en heel veel Zandvoorters ook opgemerkt. Dat kon ook niet anders het is een prachtig fenomeen, maar niet iets unieks volgens de weerman Visser. Maar met een beetje geluk, zo voorspelt hij, kunnen we binnenkort opnieuw genieten van zo'n prachtig kleurrijk spektakel. Achter de bollende fik, toch? Nou, het was ongelooflijk, hè? Gewoon buitenaards, een beetje. Um, vanaf 15 september gaan er weer 225.000 enthousiaste clubleden op pad om loten van de grote clubactie te verkopen. Leden van verenigingen uit Zandvoort doen mee aan de jaarlijkse actie... om hun clubkas een financiële injectie te geven. Verenigingen van Nederland in Nederland kunnen rekenen elk jaar... op de opbrengsten van de grote clubactie om de clubkas te spekken. Clubs hebben deze middelen vaak hard nodig... voor de aanschaf van nieuwe materialen... of de organisatie van een jeugdactiviteit... Maar liefst 80% van de opbrengsten van de loten gaat direct naar de verenigingen. Dit jaar in Zandvoort doen de volgende clubs mee. De OSS, dus Oefeningstaalsport, dat is de turnclub, de turnvereniging. En de Zandvoortse hockeyclub. Uh, er kunnen nog steeds verenigingen deelnemen aan de actie. En daarvoor zou u dan moeten gaan om u aan te melden naar clubactie.nl. Of bellen even met 013 452825. Dan weer een leuk evenement wat gaat plaatsvinden. De rolstoel- en scootmobiele race van Zandvoort. Het is een onderdeel van de jaarlijkse mobiliteitsdag... voor inwoners van de gemeente Zandvoort... die door een beperking gebruik maken van een voorziening... als rolstoel- en scootmobiel. U kunt meedoen aan een race en een behendigheidsrace. Nou, Dus kom kijken, doe mee... Wanneer is het? Donderdag 27 september van half twee tot vier uur... op het terrein van Nieuw Unicum aan de Zandvoortse Laan 165 in Zandvoort. Informatie en aanmelden dat kan bij de balie van Pluspunt. Politieagenten hebben woensdagmiddag een vrouw uit het water gered langs het jaagpad in Haarlem... De vrouw was rond half twee door nog onbekende oorzaak in het water beland... en hulpdiensten werden gealarmeerd. Een omstander die toevallig met een bootje langskwam... is de politieagenten die als eerste op locatie waren te hulp geschoten. De agenten zijn met het bootje naar de vrouw gegaan... en hebben haar uit het water gehaald. De ambulancedienst heeft haar na de eerste zorg overgebracht naar het ziekenhuis. Dan een laatste berichtje... Met ingang van 4 september Jongstleden is er voortaan elke dinsdagmiddag van 4 tot 5 uur een gratis inloopspreekuur in wijksteunpunt De Blauwe Tram. En dat spreekuur wordt aangeboden door advocatenkantoor Meijer en Sarin. Het inloopspreekuur is bedoeld voor particulieren, ZZP'ers en het MKB. Dat is het middenkleinbedrijf. U kunt vrijblijvend terecht voor uw vragen op een breed terrein... onder andere op het gebied van personen- en familierecht... echtscheiding- en erfrecht, arbeidsrecht, incasso's... huurrecht, contractenrecht, vreemdelingenrecht... bestuursrecht, verzekeringsrecht en strafrecht. Indien u wenst, kunt u van tevoren afspraken inplannen... en hiervoor kunt u... Telefonisch contact opnemen met het advocatenkantoor Meijer en Sarin. Secretariaat via 023-534-7156. Tot zover het... Uh, het uh, nou, ik wou zeggen het weerbericht, maar dan moet ik nog aan beginnen natuurlijk. Het nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na de druilerige woensdag van gisteren ziet het weerbericht er vandaag stukken beter uit. Het blijft in ieder geval droog en er zijn flinke perioden met zon. De wind waait zwak uit het noorden tot noordwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal 18 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en het blijft droog. De temperatuur gaat dalen naar een graad of 11. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Er is kans op een bui, en bij een tot matig en aan zee tot vrij krachtig toenemende Zuidwestenwind stijgt de temperatuur wederom naar een graad of 18. Tot zover het eh, nieuws. Ach, het weerbericht. Nou, wat ben ik aan het hakkelen zeg? Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder.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 so hard to do Could we be much closer if we tried We could stay Jackson. Lekker hoor. Heerlijk, hè? Oh. Ja. Hoe heet het ook weer? Ik ben even de titel kwijt. Breaking in 2. Oh ja, Breaking as 2. Ja. Ja, ja, ja, ja. Hij heeft het een paar keer gezegd. Ja, ja. ja maar hebben heb het niet gehoord. Film <laughs> me niet op. Nee? Goed, Breaking in 2. Maar wij breken niet, hoor. Wij nee, blijven. Nee nee, nee, nee, nee. Wij blijven bij elkaar. Ja, ja me. Ja, ja, eeuwig. Tenminste, de donderdag. Ja. Ja. <laughs> Hé, <laughs> okay. hey, u uh, had nog een uh, artiest uh, in het licht van mij te goed. En uh, die gaan we nu doen. Toch? Ja, toch? Ja, Je had er één voor het nieuws, dus één na het nieuws. Ja. Ja. Artiest in het licht. I'm yeah. En uh, ja, dat uh, dit was Hard to Say I'm Sorry, natuurlijk een nummer dat u uh, vast wel kent. En er zit nog een wat ruiger stukje aan vast, maar dat laat ik voor vandaag even uh, voor uh, wat het is. Um, ja, u hoorde twee nummers van Chicago. Jordi uh, inspiration en daarna natuurlijk ook nog Hard to Say I'm Sorry. En het ging vooral om Pieter Cetera. En uh, dat was... Een van de zangers en bassisten van die band Chicago. Chicago. Eh, nee, Peter Citera werd geboren op 13 september eh, als Peter-Paul Citera. En dat gebeurde in Chicago, Illinois. Op 13 september, zei ik al, 1944. En is dus eh, 74 geworden. Juist. En uh, hij werd natuurlijk voornamelijk bekend als zangerbassist van de band Chicago. Dat heeft hij ook heel lang volgehouden. Chicago was oorspronkelijk een, zeg maar wat men toen de tijd noemde, een, een jazzrock band. En uh, met heel veel lekker blaaswerk en prachtige platen. Oorspronkelijk begonnen als uh, Chicago Transit Authority. Maar dat wat bleek ook nog een bedrijf in Chicago te zijn. Dus werd dat, uh, die naam werd verboden en dus afgekort. ...tot Chicago. Nou, die uh, hele samenwerking met uh, Chicago duurde tot 1985... ...toen uh, Peter Cetera besloot uh, voor zichzelf te gaan. Maar uh, ja, als je de, de nummers uit die tijd van Chicago hoort... ...dan was dat eigenlijk nog weinig Chicago. Chicago was... Ze kregen producer uh, David Foster... ...en David Foster was heel erg gecharmeerd van... Juist Pieter Cetera. En dat leidde tot uh, de nodige conflicten. En uh, Pieter Cetera eiste steeds meer op. Hij wilde meer gage dan de rest. Hij wilde geen basgitaar meer spelen. En uh, hij wilde gewoon een uh, belangrijkere rol. Nou, dat uh, lag dus helemaal niet zo lekker. En dat uiteindelijk uh, leidde dat tot een split. En de nummers die u hoorde... zoals bijvoorbeeld uh, Hard sorry... dat is heel weinig Chicago. Dat is uh, allemaal andere uh, instrumenten. Maar Chicago... Die de beroemdheid, waar ze beroemd mee werden, daar zat heel weinig meer in. En dat geldt eigenlijk ook voor of I'm sorry. En basgitaar wordt er al helemaal niet meer gebruikt, dat wordt gewoon gedaan op een, op een synthesizer. <coughs> en daar was David Foster natuurlijk nogal gek van, die, uh, die deed dat ook. Je kunt dat uh, bijvoorbeeld ook horen in uh, producties, andere producties, zoals bijvoorbeeld uit de film St. Elmo's Fire. Nou, Citera uh, stapte dus in 1985 uit de uh, band Chicago had. Wel één solo hitje nog. Met, uh, nou, daar ben ik even de titel van kwijt. Had nog wel één solo hitje, maar... Uh, dat maakt dan... voor de rest was het allemaal niet zo heel erg succesvol. Nou, in ieder geval... dit was hem dus. En hij is jarig vandaag. Dus van harte gefeliciteerd. Peter. He? Ja, van harte hoor. Maar gebeurt eens. Kom maar taart brengen. Sir Paul McCartney... Morning album happy with you all day I used to get stoned I like to get wasted but these days I don't cuz I'm happy with you I've got lots of good things It's a good thing ...mijn collega Bart van der Meer in de wielen gereden heeft... ...want die, gaat, uh, die zou ook een liedje van dit nieuwe album van McCartney draaien... ...dus ik hoop niet dat we dezelfde uitgekozen hebben. En Bart, anders kan je nog gauw even veranderen. Ja, zo gaat dat gewoon. <laughs> Happy With You, een van de lieve liedjes van uh, dit uh, prachtige nieuwe album van McCartney... ...dat u afgelopen dinsdag in de vinyljaren helemaal heeft kunnen horen. En uh, ja, de, de kritieken zijn over het algemeen heel goed. Uh, vooral van de, zeg maar, de, de kenners... En eh, dat is ook heel, heel logisch, want het is gewoon een fantastisch album... met heerlijke goede muziek erop. Typisch McCartney-album met eh, heel veel verschillende stijlen. Eh, vernieuwend hier en daar, eh, maar ook teruggrijpend naar, zeg maar. En daar was het afgelopen liedje echt wel een voorbeeld van. Teruggrijpend naar, eh, als je denkt aan liedjes als Blackbird en eh, Mother Nature's Son. En eh, bijvoorbeeld uit zijn solo-serie eh, Calico Skies en... Jenny Ren bijvoorbeeld. Nou, dan uh, past dit liedje in die traditie in ieder geval heel erg goed. En als je dan Facebook leest, dan zijn er een aantal... Uh, ja, zeg maar, Nederlandse zeikers die hem dan zo nodig moeten af, afzeiken. Van hij is te oud, het systeem is niet goed meer... en hij moet de stoppen. op. Uh. Jongens, get a life. En probeer zelf eens een keer zoiets te presteren... wat deze man gepresteerd hebt op je 76e. En dan praten we verder. Goed, oké. Okay, dat gezegd hebben we Gaan we verder. <lacht> met iets anders. Met uh, Anouk. En die is ook weer bezig hoor. Let maar eens goed op de tekst van dit nummer. Wat er na een aantal jaren leven met jou in mij groeit. Ik zal het in de mooie woorden brengen die jij vast begrijpt. Wat er Je lippen die ik heb gekust, je handen warme, zacht die mooie lach, het maakt hem. vroeg zich al af, zou ze boos zijn? <lacht> <lacht> ah, een beetje geïrriteerd. <lacht> ja, een tikje. Tjonge, jonge, jonge. als ja. je nou, dat ze een paar jaar geleden had, ze dat liedje Dominique en zo. Ja. Maar als het over hem zo gaat, <lacht> dan ja, is ja. het een korte relatie. Ja. Ja, je weet het niet, hè? Nee, nee je weet het niet. Ze gebruikt geen namen. Nee. nee. Dan maar, worden we wel nieuwsgierig. Ja, ja, ze is wel, wel teleurgesteld. Dat ja, wel. ja, ja. We gaan gauw naar het uh, NOS-journaal van 1 uur. Als je het goed vindt. Waar is dit mooie nummer ook alweer van? Van de film, hè? Bibbitis. Oh, ja. Francis oh. Lai. Oh. oh, zo mooi dit nummer.